2 minuten over 6. Joost hier, het Q Music News van nu.nl. Krijg je van Fieke. Goedemorgen. De douane onderschept steeds meer illegale wiet. Afgelopen jaar werd een recordhoeveelheid van 60.000 kilo cannabis tegengehouden bij de grens. En dat is vier keer zoveel als een jaar geleden. Criminelen doen niet eens moeite meer om de wiet te verstoppen, zegt de douane in de Telegraaf. Wiet komt vooral uit Californië, Canada en Thailand. Op Schiphol is nu een proef gestart waarbij de douane ook verdachten verhoort... en zonder extra toestemming camerabeelden kan bekijken. Een groep Nederlanders heeft in een skigebied in Tirol een Duitser mishandeld. Hij werd geschopt en met een skischoen in zijn gezicht geslagen, schrijft het AD. Het is niet de eerste keer dat Nederlanders zich misdragen op wintersport. Op tweede kerstdag was een groep Nederlanders betrokken... bij een grote vechtpartij in een apres ski skibar, ook in Tirol. En dan naar Peru. Daar zijn twee treinen op elkaar gebotst... op de route naar de populaire ruïnestad Machu Picchu. De machinist van een van de treinen is overleden. En zeker veertig mensen raakten gewond. De wordt veel gebruikt door toeristen. Het is nog niet duidelijk hoe het kon gebeuren. En dan het WK-darts in Londen. Het toernooi zit erop voor Michael van Gerwen. Mighty Mike verloor gisteravond in de achterfinales van Gary Anderson. Het werd 4-1 voor de Flying Scotsman. En van Gerwen was bij ViaPlay Play heel duidelijk. Hier baal ik er enorm van. Ik heb vandaag op alle belangrijke momenten alles af laten weten. En dan mag je alleen maar jezelf kwalijk nemen natuurlijk. Ook Kevin Doets is uitgeschakeld. Hij verloor van oud-wereldkampioen Luke Humphries. En een andere Nederlander, Gian van Veen... wist zich eerder op de avond wel te plaatsen voor de kwartfinale. En dan het weer van Weerplaza. Bijna overal codegeel door gladheid, dus let op. Later vandaag in het noordoosten buien. In het zuiden juist zon. En dat wordt 3 tot 7 graden.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 gebroken in mijn bed heb net de douche weer uitgezet. Ik wilde wel, maar het ging niet recht. Van kater om weer het gevecht, heb weer verloren van de vles. Bovendien, die niemand mij zo ziet stond wat te praten. In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 Ik was zo blij dat jij er was. Alleen je vulde steeds mijn glas. De lampen... Met Q-Music en de beste hits uit het Foute Uur. Dit is Fout En Nieuw. Mind. I'm your man. 10 minuten over 6 op deze woensdag 31 december 2025. De laatste van 2025. Fieke, goedemorgen. Goedemorgen. En goedemorgen jongens op de redactie. Goedemorgen. Op de plek hier van Matty en Marike. Ze genieten op dit moment lekker nog even van een vakantie. Maandag dan zijn ze weer terug. Ik denk dat uh, Mattie vanaf zijn dakterras vanavond wel het uh, vuurwerk kan zien. Nationale vuurwerk natuurlijk bij de Erasmusbrug. Marike was al oliebollen aan het bakken gisteren. Ik Kan natuurlijk voor heel uh, loene oliebollen bakken tegenwoordig. Dat doet ze. Um, ik kwam op de fiets onderweg naar de studio nog langs een oliebollenkraam. Ik had graag jongens wat meegenomen voor de redactie. Helaas, sorry. Uh, er stond vijf man sterk al vanaf kwart over vijf te bakken. Alleen eh, pas vanaf zeven uur hadden ze echt oliebollen voor de verkoop. Dat spijt me jongens, dat spijt me. Maar als er vijf man sterk om kwart over vijf in een oliebollenkraam staat te werken... dan weet je dat de laatste dag van het jaar is aangebroken. Uh, vergeet vandaag ook niet nog even te independeren. Dat is ook een werkwoord geworden natuurlijk de laatste jaren. Uh, je kunt natuurlijk nog even je zorgverzekering checken binnen twee minuten. weet je perfect welke zorgverzekering bij je past. Uh, Independer.nl, uh, check het vooral. Kan je toch ook weer wat geld schelen? Geld wat je dan weer vanavond misschien wel op de bar kapot kan rammen? Je zou ook bijvoorbeeld een oudejaarslot ervan kunnen kopen. Beter zou het misschien nog zijn als het oudejaarslot je gewoon toekomt. Deze ochtend maak je namelijk kans op een straat straatoudejaarslot... oudejaarsloten in meervaald... Uh, voor de trekking van vanavond nog... met kans op een hoofdprijs van 30 miljoen. Ga daar maar vast een beetje over nadenken wat je doet met die 30 miljoen. Ik zou morgen meteen een ticket boeken ergens heel ver weg denk. ik nou, vrijdagochtend gewoon niet zijn, zeg. Toedaloe, het is dus Westen, het is dus à la nee. We hebben Petra Janbeck, here Voyage, voyage. 18 minuten over 6. Joost hier op de laatste dag van 2025. Ja, we kijken echt uit naar 2026. Hopelijk wordt het een bruisend, sprankelend jaar voor jou. Uh, Vincent, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik hoop dat je überhaupt middernacht haalt. Uh, ja, dat moet wel lukken. Ja, Meestal halen we dat wel, maar uh, wel een paar uurtjes slaap tussendoor. Ja, dat geloof ik goed. Uh, vanaf vandaag uh. ben je al bezig? Wij zijn vanaf twee uur al bezig. Vincent, wat ben je zo vroeg al aan het doen vanaf twee uur vannacht? Uh, wij maken voor de, voor de club maken wij uh, oliebollen voor de jeugd. En dat verkopen we dan. En dan uh, met die opbrengst uh, ja, dan gaan wij uh, wat leuks halen voor de jeugd. Nou, wat, uh, wat, wat geweldig vind je Wat voor club is het voor sportclub, voetbalclub? Uh, voetbalclub. Voetbalclub. En hoeveel oliebollen moeten voor de jeugd gebakken worden? Want we moeten er uh, uh, uh. ook nog van groeien. Ja, we gaan er nu ongeveer 4500 maken. 4500 oliebol. Hey, je bent dus niet. Je bent geen professionele oliebollenkraam, toch? Je bent gewoon eigenlijk. Ja, nee, nee. een amateur, niet. als ik het zo hoor. Een hobbyist. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Hey, en hoeveel oliebol heb je tot nu toe gebakken? We zitten nu op ongeveer 1200 oliebollen. Dan zou ik willen zeggen, Vincent. Je mag nog even door. We gaan nog even door, ja. ja. We moeten nog wel even een paar uur. Tot ik denk laat... dat we tegen 11 uur ongeveer klaar zijn. Oh, joe, je gaat toch de hele ochtend nog lekker bakken. En dan, en dan, wat, wat ga je dan doen? Uh, ja, dan ga ik naar huis en ga ik lekker mijn bed in. <laughs> ja, en dat niet per ongeluk doorslapen toch tot 8 uur. Dat je ineens allemaal 8 uur s'avonds wakker wordt en denkt: Oh, Peter Paddenkoek is al begonnen. zijn oudjaarsconferentie. Ik zou ook maar eens even een pakje aantrekken, ongeveer. Nee, nee, dan gaan wij. Euh, nee, dan ben ik al wakker hoor. Oké, hoor. Hé, Vincent, tot slot nog wel even de vraag. Hoeveel heb je er zelf al gegeten? Of ga je er eten? Ik heb er nu nog geen één gegeten. Nee, daar word je op een wel een beetje misselijk van hoor. Als je er 1200 ziet liggen. Ja, boven dat vet zo een beetje hangen, inderdaad. Ja, klopt. Um, Vincent, dan toch nog even. Uh, wat, wat moet het kosten per zakje? Poe, uh, dat is een hele goede vraag. Uh, volgens mij was het 6,50 per, uh, voor 10 stuks en dan zonder. Ja, zonder krenten. Moet je ook nog particulieren hebben? Weet je wel, als je gewoon nog handel wil bedrijven, dan zou ik nu even roepen waar je ze kunt komen kom ophalen. Of zijn ze allemaal besteld? Ja, we, hebben, we hebben het gisteravond even gesloten, want anders kunnen we nergens rekening mee houden. <laughs> nee, zo is het ook. Uh, Vincent, zet hem op deze ochtend. Ja, yes, het komt goed. Pak lekker door. En vergeet vooral ook even niet te douchen voordat je vanavond op pad gaat. Want die vetlust. Nee, dat ga ik dat, ook doen. Dat, dat ga ik doen. Het is een daar kom je niet uit. Nee, klopt. Oké, okay, jongen, zet hem op. Ja, stop, dank je Tot en met uh, Voudjaarsavond. De allerbeste Vouda, it's Jermaine Jackson... when the rain begins to fall, Jackson, when the rain begins to fall. Back. Ik heb de armen vast een klein beetje losgedraaid. Zometeen ga ik een flinke hengst geven aan het verjaardagsrad. Um, je mag natuurlijk ook een zachte hengst uh, opperen als je dat liever wil. Bracht gisteren geen 2.500 euro in het laadje, zegt er toch een beetje bij. Uh, hoe hard die hengst is, bepaal jij. Tenminste, als je jarig bent in de maand waarvoor we zometeen gaan draaien. We gaan draaien voor de maand waarin de keukenhof vol stromen mensen, de bondscoach van het Nederlandse elftaljarig is, en ook. Guuske Mewis viert ook zijn verjaardag in die maand. Om welke maand het gaat hoor je zo meteen na het nieuws van half zeven. Fieke, goedemorgen. Goedemorgen. Er is weer een groep Nederlanders... die zich heeft misdragen op wintersport in Tirol. meteen meer daarover. zie, en I know it. Help jou, hoor je zo? Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor Knap...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 Altijd een werkende en energiezuinige droger vanaf 17,99 euro per maand. Huur hem op coolblue.nl. Open nu ASN Depositosparen en ontvang drie maanden een aantrekkelijke rente van maar liefst 2,5% op jaarbasis.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 Dan het weer van Weerplaza, bijna overal code geel door gladheid. Let dus op, later vandaag in het noordoosten buien. In het zuiden juist de zon en het wordt tussen de 3 en de 7 graden. Fike Fieke heeft de laatste nieuws. Goedemorgen, er is een recordhoeveelheid wiet onderschept de afgelopen jaar. De douane hield 60 kilo... Nee, 60.000 kilo cannabis tegen bij de grens. Dat is vier keer zoveel als een jaar eerder. De meeste wiet komt uit landen als Canada, de Verenigde Staten en Thailand. Ons land wordt vooral gebruikt als doorvoerhaven. Op Schiphol loopt inmiddels een proef waarbij douaniers meer bevoegdheden hebben... zoals het direct verhoren van verdachten en sneller camerabeelden bekijken. Opnieuw gedoe met Nederlanders op wintersport in Tirol. Een groep Nederlanders heeft daar in een skigebied een Duitser mishandeld...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 Gistermiddag werden bijna alle treinen geschrapt... door een kapotte bovenleiding in de kanaaltunnel. Voor dit gezin betekent dat geen oud en nieuw in Londen. Wij gingen nieuwjaar vieren in Londen... tot er een vertraging van een uur werd aangekondigd. Die werd daarna een vertraging van twee uur... daarna van drie uur. En daarna hoorden we dat alle treinen afgeschaft zijn. Ja, dat zijn ze bij de NOS. Eurostar waarschuwt wel dat treinen nog op het laatste moment kunnen uitvallen. Mensen van wie hun trein is geannuleerd kunnen kosteloos omboeken hun geld terugkrijgen. En schaatser Joep Wennemars heeft veel uitgehaald... naar rivaal Kjeld Nuis na het Olympisch kwalificatietoernooi. Volgens hem loopt Kjeld Nuis alleen maar de zeuren. Joep Wennemars won de onderlinge strijd op de 1500 meter... en pakte zo zijn derde ticket voor de Spelen in Milaan. Nuis is veel tegen het kwalificatietoernooi... ook omdat zijn vriendin Joy Beunen net naast een ticket greep... Maar volgens Wennen Mars heeft Nuis genoeg kansen gehad om hier zich tegen uit te spreken. Die is nu al 36, die heeft al 16 jaar lang uh, doet hij mee. Die had zo, heeft zoveel kansen gehad om uh, echt een keer wat uh, te doen aan de regels. Om ook voor andere mensen op te komen behalve zichzelf. En dat heeft hij niet gedaan. Ja, Mars is bij de mannen de grote winnaar van het kwalificatietoernooi. Hij gaat op de Olympische Spelen de 500, 1000 en 1500 meter rijden. Onze ogen en oren in Tiel varen de afgelopen dagen tijdens de Olympische kwalificatie... door een Luc van de Sportredactie. Luc, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Morgen. Ja, zeg het maar. <laughs> nou, ja, ja. Wat je net hoorde, dat is uh, dat fragment van, uh, van Joep Wendemars. Ik stond ja. daarnaast toen hij dat, uh, dat zei. Je moet weten zodra de, de, hij is geschaadst. Dan komen die schaatsers eigenlijk de catacomben terug in. Die gaan een trap af. Die komen in een heel smal gangetje te staan. Waar je dan zo'n bord hebt met alle sponsors op de ja. achtergrond. Die je op elke sportwebsite en elke journaal wel ziet. Nou, daar staan allerlei journalisten. Die willen allerlei vragen stellen. Eigenlijk allemaal dezelfde vraag stellen. En hij stond daar dus ook. Maar je, maar je moet, moet weten, het is dus tien minuten nadat je van, van de baan komt. Tien minuten nadat je hele lichaam strak heeft gestaan van de stress. Van de spanning, van de emotie. Ja, dan ga je dit soort dingen natuurlijk zeggen. Waarschijnlijk als je nu wakker wordt. Denkt hij wat twee na over ze worden? En hetzelfde geldt voor Kjeld Nuis. Die komt ook meteen van de baan. Die is kwaad. Die is emotioneel. Die is misschien nog wel emotioneeler dan een, een Joep Wennemars. Er worden heel veel dingen geroepen op zo'n moment... waarvan yeah. later misschien gedacht wordt... had ik dat wel moeten zeggen. Misschien met een klein korreltje zout. Uh, dus ja, dit zegt Joep nu. En Kjeld uh, die heeft inderdaad heel veel kritiek gehad... op, op dit kwalificatietoernooi uh, deze keer. Want de voorgaande keer is hij gewoon gekwalificeerd. Dus had hij min, <laughs> minder kritiek yeah. op het toernooi. Um, maar ik denk dat, er, dat heel veel van die schaatsers vandaag wakker worden in denken. Oh ja, het oh ja, ja. had wel even oh, een, tandje we dus. een tandje minder gekund. Ja, ja, ja, ja. En verder, Juventus is ontzettend goed en hard geschaatst uh, deze dagen. Dus we gaan uh, hem zien in Milaan. Nu. Weer een Wendemars op de spelen. Zo is het. Zo meteen voor 2.500 euro slinger aan het verjaardagsrad. We gaan draaien voor de maand waarin Jus is jarig is. De maand maart gaan we zo meteen voor draaien. Kill Music, Joost Swinkels. Meenjarig in de maand maart 09099596. Kill sounds with you. Girls be looking like Debbie Fly. I fit to the beat, walking down the street and my nudes are freak. Yeah, this is how I roll. Animal print pants out of control. It's red food with the big ass fro and like Bruce Lee, I got the clout. Yeah.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 Sexy and I know it. I. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, yeah, yeah. A wiggle, man. A little wiggle, man. Yeah. New Music. Fout and New. Oh boy, ik zat naast de Tarzan en Jay nog een ander liedje ooit gemaakt. Best Friend by Q maakt het de elf minuten over half zeven. Een hele, hele, hele goede morgen, Tim. Een hele goede morgen. Hoe gaat de en Nieuw er voor je uitzien? Nou, ik uh, ga vandaag nog uh, de hele dag werken in de vuurwerkbunker uh, in de Muiden. En dan, uh, dan gaan we helemaal leeg uh, vandaag met alle vuurwerk. En dan uh, vanavond zelf lekker vuurwerk afsteken en van Oud en Nieuw genieten. Ja, kijk Tim, uh, alles moet weg denk ik, of niet? Want hierna zijn we klaar. Of hoe moet ik dat zien? Nou, in principe zijn we hierna gewoon helemaal klaar. Maar ja, het is nog steeds niet officieel uh, de wet doorheen. Dus ja, je nee. hebt nog kans dat we gewoon volgend jaar uh, mogen verkopen. Maar ik hoop, ik hoop het, maar ik zie het niet gebeuren. Nee, en, en wat ga je dan doen met die, met die rest? Uh, alles opsteken? Alles gewoon hup en de fik mee. Ja, dus... In de fikke mee en ervan genieten. Uh, wat is nou het allermooiste wat jij uh, verkoopt, Tim? Is dat zo'n pot, krekker, boom, zoiets? Ze hebben ook altijd van die coole namen, vind ik, die dingen. Ja, ik moet zeggen, ze hebben leuke namen. Maar uh, ja, ik vind de Tournamentbox uh, vind ik mooi. Dat uh, zijn acht potten die aan elkaar gekoppeld zijn. Hoef je maar één keer aan te steken en uh, het gaat de lucht in. En wat kost dat, die Tournamentbox? Wat kost dat? Uh, 400 euro. En, en hoe lang mag je daar dan van genieten? Een minuut of drie. 400 euro in drie minuten? Ja, nou, er zijn wel mensen die, uh, die geven veel meer geld uit... en die kunnen dan maar een kwartier genieten. Ja, dat is wel waar inderdaad. Oh, god, jezus, Tim. Oké, okay, hoeveel, hoeveel wacht je, verwacht je vandaag nog te verkopen? of heeft iedereen het al in huis? Ja, nou, er is al echt heel, veel, echt heel veel verkocht, maar ik denk dat er nog zo'n kleine... Maar 15.000 tot 20.000 kilo vuurwerk hebben liggen En ja, dat gaat er allemaal uit. Och jeetje, Tim. Oké, okay, nou, nog één keer knallen dan. Doe het alsjeblieft veilig. Uh, Tim, je bent op de radio, dus 100 euro is sowieso voor jou in het Ja. Hartelijk en, bedankt. En het hengstenbal is bij deze geopend. Uh, nou, ja, geef er dan een lekkere harde slinger aan. Een harde slinger ga ik er aan geven. Als jij gaat aftellen, dan ga ik hengsten, jongen. Drie, twee, één... Tim, stel voor die 100 euro. Heb ik dan wel iets leuks bij jou in de winkel of nog niet? We hebben in ieder geval één klein leuk potje ervoor. Maar we gaan natuurlijk voor die 2.500 euro. Hè? We gaan voor die 2.500 euro. Dan gaan we echt inslaan. Knallend het jaar uit. Knallend het jaar uit. Tim, de vraag aan jou. Voor 2.500 euro. Ben jij jarig op... 5 maart? Nee, 15. Oh, 15? 15, jaar. Ah, oh, nee, dat zit, dat zit niet echt in de buurt. Het spijt me. Waarschijnlijk um, niks, bedankt om mee doen. Nou, uh, heel fijn dat je mee wilde doen. Tim, 100 euro is voor jou en ik wens je een heel mooi knallend uiteinde. Hartelijk bedankt, ja ja. Hey tot later, Hoi hoi. Hoi, hoi. Wel cool als je dan in die vurex werkt. gewerkt, dat je dan gewoon even. Ja, ik denk nog even iets mee. Nee, dit leen nog even iets mee. Ja, even iets mee. Ja, potten die liggen wel aan elkaar. Fouten nieuw, Lumedy. never leave. Hoor je zometeen naar Dexys Midnight Runners. naar het nieuwe jaar. Met de beste hits uit het fout uur. Fout en nieuw. Q Music. Oh, half een jaar geleden sprak ik Vincent. Hij was bezig om 4500 oliebollen te bakken voor de voetbalclub. Nou, is dus niet de enige. Raymond heeft gezegd om kwart over vier al de wekker gezet... om oliebollen te gaan bakken en appelbinjees. 300 oliebollen, 60 appelbinjees. Lekker fout en nieuw op de achtergrond. Ook Kim Winters is lekker bezig. En die bij Rob liggen ook wel uit het vet. En Bert is zelfs glutenvrije en lactosevrije oliebollen aan het bakken. Nou, uh, jongens, laat het smaken. Het water loopt mij in de mond. En dat om negen minuten voor zeven. Het is even serieus, pilot de Gasolina. De solero el 7 minuten voor zeven. bijna de gasolina. En even serieus. Back here music. Zometeen maak je kans op twee tickets voor de foute party. The Big One. Volgend jaar in het Philipsstadion in Eindhoven. De aller, aller, allergrootste foute party ooit die we gaan doen. Um, je hoeft daar iets kleins voor te doen vandaag. Het is niet heel veel wat je ervoor hoeft te doen. Het is een kleine foute missie die je zometeen mag voltooien. Uh, nee, nee, oké. Okay, ik ga nog niks zeggen. Ik ga nog niks zeggen. Zometeen meteen meer. Ook een nieuws van 7 uur komt Afrika. Goedemorgen. Goedemorgen. Het kan behoorlijk glad zijn op de weg... en het is al een paar keer fout gegaan. En zo meteen ook de Spice Girls. Stop. Stop. De lekkerste gourmet-minis voor oudjaarsavond vind je gewoon bij Jumbo. Happy, We hebben wel 30 keuzes. Zalm, kaasburgers, kipsaté, chipolatas... Alle mix 4 voor 8 euro. En alle diepvries snacks van Mora. Nu 2% gratis. Jumbo. Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper bij United Consumers. Ook jouw maand kon goedkoper. Jouw thuis, jouw smaak. Met Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle binnenmeubelen. Carwij maak het mooier.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 met z'n allen rennen, alsof je leven ervan afhangt. En dan, dan denk je maar aan één ding. Waar is die heerlijke kom Die veel te zware kerstboom in je eentje tillen. O, we Toch weer limbo-dansen op de kerstboom. Jouw goede voornemen meteen elke dag powerliften. O,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 Bijna 7 uur, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Goedemorgen. Let goed op als je de weg op gaat. Het kan op veel plekken behoorlijk glad zijn. En daarom geldt in een groot deel van het land code geel. Op meerdere plekken ging het al fout. In Rijswijk belanden een auto en een politieauto in de sloot. In een dorp in Noord-Holland kwam een auto op zijn kop terecht in het water. En de bestuurder ligt in het ziekenhuis. Tip van de ANWB, pas je snelheid aan en houd afstand. Het was opnieuw onrustig in Rijnsburg bij Leiden. Volgens regionale media omsingelde de politie gisteravond...